Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Groot-Brittannië komt ineens met een aanpassing in de brexitplannen. Ze willen dat handel met Noord-Ierland, het deel dat bij hen hoort, makkelijker wordt. Dat is volgens de Britse regering nodig om de problemen in Noord-Ierland aan te pakken. Er zijn nu bij de grens te veel checks, legt correspondent Fleur Lansbog uit. Maar er speelt ook nog wel meer mee op de achtergrond, namelijk binnen de partij van Boris Johnson. Uh, de premier staat er natuurlijk minder sterk voor, sinds hij vorige week bijna is weggestemd. Dus hij probeert ook een deel van zijn eigen partij hiermee tevreden te stellen. Dus je kan eigenlijk zeggen, het is een soort van balanceeract tussen ja, met wie maak ik ruzie en uh, wie hou ik vriend. Het andere deel van Ierland hoort wel bij de Europese Unie. En zijn ze zijn daar niet blij met de tweedeling die nu ontstaat. Een cameraploeg van de regionale omroep RTV Utrecht is beroofd van een camera en een statief. De cameraman is daarbij geslagen. De ploeg was aan het werk in de wijk Kanalen eiland toen de spullen werden gestolen. Het zou zijn gedaan door twee jongens tussen de 17 en 25, zegt de politie. En een nogal bloot protest afgelopen weekend in Mexico City. Honderden mensen stapten daar dit weekend naakt op de fiets om aandacht te vragen voor fietsers in het verkeer. Ze reden een rondje van 17 kilometer door de drukke straten van de Mexicaanse hoofdstad. Duizenden balende muziekfans in Amsterdam, het concert van de Rolling Stones in de arena waar ze heen zouden gaan, ging op het allerlaatste moment niet door. Frontman Mick Jagger heeft corona. Chantal ging nog snel wat eten van tevoren. We hadden net een tafeltje en toen zagen we via social media een berichtje dat het niet doorging. Ja, nee, enorm baal is dit. Ja, zit in de auto en dan uh, krijg je appje na appje na appje. We bouwen ontzettend dat het niet doorging, want het is voor mij een speciale dag omdat ik vandaag jarig ben. Dus ik had een leuk verjaardagscadeautje gekregen van mijn man. Het is toch wel weer een beetje knudder, zit je in de auto en dan kun je weer omdraaien. Ja, er komt een nieuwe datum, zegt organisator Mojo en de kaartjes blijven geldig. Het weer, we krijgen een frisse nacht. Morgen tussen de 19 en 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén korte file nog in onze regio. Op de A4 Amsterdam, Den Haag, bij Roelof Arendswein, 2 Twee kilometer, met vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. sidewalk, then we came to the west side of town, as the stars came out, I could sweat I was dreaming, dreaming, dreaming, dreaming people watching dream, dreaming, as we laughed way too loud, don't recall what about, I thought that it was perfect that we had. Focus on you, but baby, we fall in. On my own, I don't understand my feelings. be beside me 'cause i need you like you need me too yeah i thought that i'd get better if i gave you everything but baby we fall in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 Uh, want uh, de er drie, uh, ik zie alleen... Uh, uh, ja, er is er één er er uh, verschwunden. Maar die zal zo dadelijk uh, wel, denk ik, uh, ja, komen. Is, is dat de, ja, dat is de die, die ja, ja, Die zal ja, wel. Ja, er, wordt een, er wordt nog het een en ander klaargezet. Uh, maar uh, we, we halen dat allemaal in, hoor. We, we hebben ook nog een tweede uur. Uh, en dan kunnen we ook die blokken van twee nog uh, doen. Laten we eerst bij het begin beginnen. Um, de naam.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 Uh, ja, we hebben meerdere namen gehad. Ja, meerdere namen, <laughs> Michelle en ik. Dat was Pumpt Oh Ja, dat was Pumped Up. Ja. Ja, we, we spelen al sinds 2012 in Mensen met steden. Ja. Um, en er uh, was ook een andere hele coole band die heette Brosnev En uh, daar zaten. Uh, Wat zeg je nou? Brosnev Brosnev. Brosnev. ja, dat is als ja, de laatste premier van de Sovjet-Unie, toch? Uh, ja, dat is. je ja, heet Brezniev, maar goed, maakt niet uit. Ik ga door. <laughs> ja, ik. Okay, ja. ja, Peter, waar kwam die naam eigenlijk waar vandaan? Waar komt die naam vandaan, hè? die Brosnev. Nou, het, het begon als een, ja, een kort, grap. Uh, dronken grap, zeg ja, maar. Dat, dat is wel bij het meestal dat ja. soort dingen. En uh, ja. een vriend van mij, die gaf een keer een, uh, met een drankje op, een, gewoon een, een juichtige trap in de lucht. En zei hij, ja, Ja, ja. En, <laughs> en toen uh, had jij dacht, hé, hey, dat is een mooie <laughs> naam voor een band. En wij hadden net een punkbandje, begon ik, met, uh, met Stanley uh, Plat. De ja. uh, Weasel, misschien came wel. Ja, uh, Lee heb ik ook wel eens één of twee keer gedraaid. Ja. Dat, ja, dat klopt dan. En uh, daar ben ik een beetje mee begonnen. En later kwam Tim erbij een uh, nieuw uh, onze drummer. En hebben we een paar jaar gedaan. Het was. Kwalitatief was het niet goed. Maar het was geweldig. We hebben wel de beste, de beste tijd gewoon ooit gehad. Dat was echt geweldig op de tijd. Uh, dan las ik ook vandaag uh, van, van... Ik hoop dat ze op tijd de uh, buslijn 316 instappen... waarbij op een gegeven moment ene heer Jack Deen... beter bekend als Jacob D. Edward. Wij ja, uh, voormalige bandleden zijn stipt op tijd...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 Stefan Burger was de bassist. Margret de Wit, uh, andere ja. gitarist. Aha, ja. dus, uh, dus uh, daar zit ook een verleden. Dus het land ja. Uh, ja, nou ja, goed. Met door, ja. Ja, ik had uh, over, over Jacob De Edward gesproken. Daar had ik nog een uitdaging mee gedaan. En ik heb gezegd van... joh, als jij nou een nummer van Francis een Blake koffert. Hmm. Maar goed, helaas. Dat geheim, dat uh, lekt het dusdanig ja. uit. Dus, uh, want er was weer één iemand die jullie ook kennen, want dat is een mede-collega van mij bij uh, Volendam uh, Edam, uh, bij de omroep, Kees Meijzen. Ja. Oh, ja. Die zei, ja, je moet een cover spelen. Ik zeg, nou, da, da, da, daar, daar waren we dus al mee bezig. Dus de halve gras is ook alweer weggemaaid. Had hij, uh, wat had hij gedaan? More is not the answer. Die had hij gecoverd. Dus, well, ja. ja, dat, dat uh, ja, Goeie plaat. Wat, ja, um, van uh, Francis uh, Albemblake. Yeah, ah. leuk, uh, uh, leuk. Want er zit ook een link. Want jullie zaten jullie ook in dat uh, bandprogramma, wat, uh, wat vanuit de Pius uh, gedaan is. Um, Die bandcoachingsprogramma. Uh, nou, ja, nee. dat wij, dan wij wel. Weer Willem en ik. Ja. In de meerdere uh, bands ook. Ja.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 Die het ook, uh, die dieren die heeft uh, ook Ja, uh, Arnold Muren, de En ja. dus, uh, ja, Wie ook, zijn ook die nog meer net? Van Lorem Ipsum trouwens, Arnold Muren. Shout-out naar Arnold Muren. <laughs> <laughs> ja. Wat heeft hij gedaan? Uh, heeft hij, die hij, heeft gedaan? De, hij heeft ons de cd gekocht. En oh, hij heeft een ja. uh, oh. hierbij gezet het, Ook nog, uh, ja, ook ja. nog. Ja, ja. Hij vond ja. het beste wat hij ooit heeft gehoord. Nee, dat was niet <laughs> <laughs>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 En de volgende dag laat zich raden. Wat gebeurde er? Al die gasten kwamen met, uh, hè, met een uh, rood aangelopen hoofd. Dat zijn mijn schoenen niet. Dus, uh, dus die, die, die kwamen daar even langs. En uh, vroegen van... Uh, maar ja, die twee met die uitgestreken smoelen... die, uh, die zeiden natuurlijk niets. Ja. Ja. Maar de hotelbaas had het gelijk in de gaten... dat het... Volgens mij weten jullie er meer van. Ja. Was een beetje een practical joke. Dus dat zijn ja, de follow ja. dus ook. Is dat ook een speciaal soort humor?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 Kijk, dat, dat, dat, dat zijn van die dingen. Maar goed, ik wist het, want ik had het opgezocht. Dus uh, ik ja. zeg, daarom ben je bij een drukker uh, gezeten. Heb je daar gezeten? Of, uh, dat vertel je dus nu. Ja, ja, ja. Het is een proeftekst, hè? Ja, het is een opvultekst. Proef, uh, ja, ja. dus een op, op, een uh, opvultekst. Opvult dus, uh. Ja, maar jullie uh, gaan niet opvullen vanavond, hè? Nee. Nou ja. Jullie uh, hebben een studio prachtig geluid opvullen. <laughs> dat gaan we doen. Dat is niet de bedoeling. Um, over de 3FM nog even gesproken, want daar waren jullie vorige week. Mm -hmm. ja. mm -hmm. uh, reacties uh, erop lopen? Uh, Los, uh, gekomen of niet? Oh ja, echt niet normaal. Heel veel. Veel. Ja, was heel goed. Ja. De apps leuk. zijn ontploft, mensen. Dus uh, wat dat gaat. Uh. Ik, ja. ik, ik vergelijk jullie met Alaska. Ja, ja uh, het is bijna, uh, nou eigenlijk bijna de geschiedenis herhaalt zich. In uh, 2011 ja, uh, kwam er ergens een mailtje binnen van Frank Bond: wij zijn Alaska, we hebben vier singles en we hebben wat te vertellen. Dus nou ja, ik zeg kom maar langs. Dus uh, toen kregen ze als eerste airplay. Hm.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 ja, dat en dat vond ik jammer, ja. want dat, uh... achteraf gezien had ik beter bij de piers kunnen zijn. Want het is veel... Je weet wel. Het is een beetje ons kent ons. Maar goed, ik ben bij de bovenzaal geweest in Paradiso. Dat is ook een leuke avond hoor. Ik kan er ook mee door. Maar als je die foto's ziet, dan denk ik... die ken ik, die ken ik, die ken ik. Dus het zijn allemaal mensen die ik nu ook allemaal... bij die piers meer nu ben tegengekomen. Dus wat dat er gaat. Goed, ik ga jullie niet verder ophouden. Want ik denk dat er soundcheck moet worden. En anders loopt de hele rotzooi in het honderd. En dat wil ik ook niet krijg ik een boze tigneut uh, en dan wordt er van alles en nog wat uh, naar me toe gegooid. Dus van, joh, uh, er moet ook nog wat gebeuren. Dus...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 You know I want this and I keep letting you in But I can never trust your kiss again You know that it's so hard for me to say no Oh, you're the bitter taste of the.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 from you Met Big Tear. Daarvoor hoorde je Francis op een plek met Maybe I've Been Lying. Normaal gesproken sluit ik er een beetje mee af. Maar dat nu even niet. Um, morgen komt er weer een, nieuw, uh, ja, een nieuwe single aan. Van Siggy en Dins hier uit Zandvoort. En ik denk ik pak even een oude single. Ook waar Ned Francis op te horen is. En die Ned Francis uh, die... Uh, die heeft al een nieuwe single uitgebracht. Uh, en de laatste single heet Swerving. En ik denk, weet je wat? Ik pak uh, de, een single erbij uh, waarop diezelfde Ned Francis dus uh, te horen is. Uh, samen met uh, Siggy en Dins. En een van de oude singles uh, heet uh, Gestift. 16 lift, Jongens, die willen die lijfvessel. We gaan niet met de liften. Maar we worden ouder, ik vertel je hoe het zit. Ik ben in de ernst, ik heb geen tijd meer voor je bitch. Ik ben in de vloed, dus geef je pas een gestift, ey, We hebben geen lift, ey. ik wil geen schrift. Wat ik wil ah. man, oh nee. Ik wil het al alleen met de mannen die treppen en ben door de hebben zo lang hoe het gaat met moe willen soms moest ik geklut zoeken naar zacht. ik maak het weer laat domme jongen maar ik maak vaar maar ik maar vaar Jongen was dom, ik was zo onwetend. Ik gun nu wie never naar me omkeken. Maar de tijd die me leert, ik moet lijpen op mijn eerbestrijd. En kijken hoe het omleven. Ik wil niet goed meer zijn, Ik wil niks van dat profeten. Ik wil cashpen met hem en rooswegen. Iedere dag zal het mij van niet afweten. Die kans is zo bij Pien, no dan mogen we komen, want ik ben beraad. Die lijf gaat zo in de lijn, mijn brood niet los wat je bij me zo Heb je die dingen die we kunnen vullen, dan kan ik nog bellen. Heb je die dingen dat ik kan vullen? Voor die sterren dat ik me ik ga even van ik eventjes die jongens gaan zo vers, op die met hem, die like blijf ik altijd speet, die hem en niet funny. Dus steken, man, die oh, kom en oh, kom maar, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, way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 The Brixton Road, running for the bag, you know how it goes. When with a gang that's on ten toes, and I like my bitch with expensive clothes. If she wanna come for the ah, uh, then she can get it. People mind won't forget. If she wanna come for the ah, uh, then she can get it. People mind won't forget. George yeah. all let that slam a bang it's in on ramad down, but then boy gon' fast. Use to come in here first place. Guess what? That means gang never come in last. Walk two miles in my shoe, look on man. So you won't stand a chance. Talk is too feels you like how that feels bitch. Come for this stack and shake your ass. Yeah. Jongens, die willen die life is zo. We gaan niet meer lift. Maar we worden ouder, ik vertel je hoe het zit. Ik ben in de eerste, ik heb geen tijd meer voor je beeld. Ik ben in de field, dus geef je pas al nog stift. hebben geen lift, ey. Ik wil geschrift. Give me the Je en ik breng hem naar MM. Nu zeggen ze, Tjasja, ken hem. Ja, op op mij, maar ik weet dat je fan bent. Jij fik, ik ken die redband. In de voet aan we ballen als West Ham. Zit die boeken wat zijn van mijn ark. En breng ze de dames, want ik ben met Ken Ken Spring op het trek en je weet dat het over is. Loop met niks, Koen wel. Kat op je ogen richt. Noem die katverb van Phineas. Maak geluid wanneer het nodig is. Maak geluid wanneer het nodig is. Maak geluid wanneer het moet. Nu ben ik op mijn kop van lachvoet. voet. voet. Niks wat ruw, dus ik test hem toets. toets. Ja, maar we pakken die centen. Ik sta bij je, chickie de abonnementen. ken niks met witty december op blaadjes. Herf, zelfs in de Lente. Wat? Nu doen ze alsof ze me kennen, die Basha die enge kan het voor je brengen. In een momentje ben je mijn Pendeloos, de in een flits, ik voel me Danny Phantom. Kwijt.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 Reason I need something to hold on to, something to change things for the better. I used to be all, all but death for glory. I let go and got stuck between delusions. At the Age, can't find my place. I want to be like Kenny B I walk in the park, my shadows long and slim. The bus window gives me thick a bit of smooth skin. A very reasonable fare, I got to taste a little from freedom. say no stories to tell i hardly explore or experience anything new it's not that i don't wanna try i think but i'm idly consumed there's a tv program on barcelona i put it on and all that it shows me is suarez in hd a bird sits outside in a tree and my guitar's in the corner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 Uh, Inge van Kalker, dat is, dat is er één uit om. En de ander is uh, dit uh, vrij uh, fijne gezelschap. En ze heten uh, Hardy Francine. En uh, er komt een album uit in juli, Derailed. En een van de singles uh, die uh, erop staat, is dit mooie nummer Drown. Die mag uh, gewoon gaan staan. Dat is. Uh, <lacht> ja, ja. Dit is wel heel erg. Uh, ja, kijk, dit, is dit is wel heel Brood. erg bruut. <lacht> ja, dat moet uh, <lacht> ja, ja. dan maar, hè? Goed, ja, uh, toch, uh, even voor de mensen thuis. Dat was Harley Friends scene je, met uh, Drown. Pinto. En, uh, ja, uh, dit, Kijk, mensen die kunnen dus ook. Het genadeloze beeld geeft ook meteen aan. Drie heren die zitten. En wie staat er? Michel. Ja.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 ja, Dus dat is wel... je moet gewoon zoveel mogelijk het positieve. Je moet het ook zo serieus nemen allemaal. Nee, maar we zeggen er ook niet bij dat die andere muziek, zeg maar de palingsound en zo, slecht is. Nee, nee, is gewoon goed zijn eigen dus. Ja, dat zeiden jullie ook, hè. Want daar geven jullie ook geen oordeel over. Maar het is altijd te makkelijk, dat vind ik dan, om te zeggen van...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 Het is er echt nog wel en het broeit nog wel en uh, ja, het is, uh, ja... ja laat, laat, laat ik het anders zeggen, maar wat, uh, welke bijdrage levert de piers bijvoorbeeld daarin, in, de, in dat nou, opzicht? repetitieruimte is heel belangrijk, volledig uitgerust. Dus iedereen die een beetje wil beginnen of gewoon uh, een beetje aan wil lopen klooien met vrienden zoals uh, Brosniff...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 Dus, uh... Ja, want het was Van de Wijk uh, is er, heeft er ook nog iets gelopen op uh, de plaatselijke tv, had ik gezien. Uh, een item over de Pearson. Ja. de piercing, Ja, dat was uh, gefilmd inderdaad, volgens mij drie weken geleden of twee ja, weken geleden. Of klopt, klopt, ja, klopt, klopt. Ik heb het, uh, ik heb het uh, onderdeel gezien. Ja. Het was een gloedvol betogen uh, van uh, Frank zelf, uh, die dat vertelde. Uh, uh, hey. ja. uh, ik heb niet meer gekregen. Maar... Niet gekeken. Nee. Maar het, zat, ja. uh, het zat in, in een loop. Uh, op gezette tijden kwam het ergens voorbij. Dus, uh, Oké, okay. dat uh, ah, cool. ah, doet hij goed. Ja, nou ja. Uh, maar uh, is hij ook een echte ambassadeur in dat opzicht? Uh, en, en iemand die een bijdrage kan leveren in, uh, ja. in de popcultuur van Volendam? Ah, ik vind van wel. Ik vind ook, uh, toen wij net begonnen, zeg maar, met, uh, we waren bezig met de EP opnemen. Uh -huh. En hij was super uh, behulpzaam bij ons. Dus hij, zei ook, hij gaf meteen tips van, ja, als je ja. dat uitbrengt, dan moet je dan die en die geven... En als je opneemt moet je daarop letten. Weet je allemaal van die kleine tips? En hij wilde echt ons helpen om... Dat uh, hebben we natuurlijk ook gewoon bij de Piers opgenomen. Ja, want ja, mm -hmm. ja, ja. Dat, dat was ook uh, iets, dat zag ik ook ergens voorbij komen. Niet bij mij, maar uh, bij uh, de heer Conjovergeer van Indie Excel. Daar zag ik ja. het voorbij komen. Die zei... Ja, dat hebben ze gedaan in uh, de PRS zelf. Ik denk, verroest. Hebben ze dat gewoon daar gedaan. Dus, ja, dus, ja. Ja. Is het gewoon in één op, take? Op, dus, Sorry met de Goeden. Ja. ja. ja. ja. Maar in één take. Dus gewoon nee, alle ja, nummers te zeg maar, uh, rappen, ja, in, in tijd van een weekend hebben ja. we het uh, over twee dagen verdeeld. Ja. Volgens mij de eerste dag deden we vooral alle instrumenten. In en de uh, tweede dag uh, ja, een beetje overdubben en uh, de, de vocalen. Ja. Uh, maar we hadden gewoon mega veel geluk dat er een lockdown was. Want toen had de PS geen programmering. Ja, ja, ja. Dus vandaar dat wij uh, op het podium van PX mochten. Ja. Ja.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 Was van de, van de show. Ja, ja. Dat je ook echt uh, mee moest doen met de rituelen. En, uh. Ja, dat heb ik creatief, maar even. Toch, ja, ik had zoiets van: het is allemaal poespas, dat doe ik maar niet. Dus. Uh, <lacht> dat vind ik toch weer net mee. nuchter. Dan ja, ik was daar toch een nacht even te nuchter voor. Ik denk, ja, gaan jullie ja. lekker in je gangen? Uh, <lacht> en ik had een week daarvoor had ik uh, de heer Jacob, die Edward die dat ook allemaal deed. Mm. En uh, Marcus en ik stonden elkaar aan te kijken: van, uh, wat gaat hij nou allemaal doen? Weet je? Dus <lacht> ja, so, uh, maar goed. Uh, ja. Dus, uh,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 Ja. Zo, maar als je zo al begint, dat je al spelend de deur binnenloopt... en dan zo podium komt en ook zo weer weggaat. Ja, ik vond het ik dacht, een beetje ook intiem ook weer, eigenlijk. Ik heb je nooit even in mijn brein. <laughs> ja, ja, maar ja, ja, ik vond het ja. ook een beetje zo, zo, zo intiem eigenlijk in ja. dat opzicht. Dus dan, uh, van ze komen binnen, ja. uh, gewoon tussen het, uh, het uh, publiek ja. in uh, staan uh, spelen. Ik denk, nou, dat is wel gevaagd. Storm your ja. window, daar begon het allemaal mee. Dus, ja. dus uh, sloten ze volgens mij ook mee af met dat nummer. Dat weet ik niet. Dat weet ik ook dat eigenlijk weet niet, niet. Maar goed... Um, ja, oké. Okay, dus de, de, die mm -hmm. invloeden dus. Ja. Uh, maar ik neem aan dat jullie zelf ook uh, helden hebben in, de, in dat opzicht. Toch? Ja. muzikale helden. Ja. een ja. lam? Ja. Of, of, of, of, nee, gewoon. Uh, de, de, de, gewoon de, de hele wereld. Uh, waar, is jullie, uh, waar halen jullie je muziek uh, vandaan? Adamant. <lacht> Adam, en Op dit <lacht> moment. Oh, Adamant Ed, Ed, niet altijd is, de, is, de, Ja, dat de is uh, stand in lever ja. Uh, ja, ik ken dat. Uh, dat is een, uh, maar zijn er nog meer, bijvoorbeeld? Ja. ja.